Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ex-neuroloog Janssen Steur is in hoger beroep vrijgesproken van alle medische delicten. Hij kreeg alleen zes maanden voorwaardelijk voor verduistering en valsheid in geschriften. Vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot drie jaar cel... omdat hij jarenlang verkeerde diagnoses had gesteld en schadelijke behandelingen gaf. Maar volgens het gerechtshof in Arnhem is niet te bewijzen dat Janssen Steur dat expres deed. De Nederlandse ambassadeur in Portugal gaat naar de plek van het busongeluk in de Algarve. Samen met twee medewerkers willen daar slachtoffers en nabestaanden bijstaan. Vannacht voor ongelukte in de buurt van Albufera een bus met Nederlandse toeristen. Drie van hen kwamen om het leven. Er zijn 26 gewonden, van wie drie in kritieke toestand. Het lijkt erop dat de chauffeur van de bus onwel was geworden. In Israël is een bekende kerk afgebrand, waarschijnlijk na brandstichting. Het gaat om de Broodvermenigvuldigingskerk in Tapga, in het noorden van Israël. De kerk staat op de plek waar Jezus volgens de Bijbel... 5.000 mensen te eten gaf, terwijl hij maar vijf broden had. De politie denkt dat Joodse extremisten het vuur hebben aangestoken. Op een muur van de afgebrande kerk staat een tekst uit een Joods gebed... waarin de aanbidding van valse goden wordt veroordeeld. Acht grote levensverzekeraars investeren in de wapenindustrie... blijkt het onderzoek van de eerlijke verzekeringswijzer. Ze hebben bij elkaar bijna 7 miljard euro gestoken... in bedrijven die tanks, bommen en raketsystemen maken... voor landen als Saoedi-Arabië, Nigeria en Bahrein. Er zijn twee grote verzekeraars die daar niet aan meedoen. Dat zijn Achmea en ASR. Bij Waterloo in België is de veldslag herdag... die 200 jaar geleden een eind maakte aan het tijdperk van Napoleon... Er werd een minuut stilte gehouden en nazaten van de bevelhebbers van toen schudden elkaar symbolisch de hand. Waterloo was tijdens de slag in 1815 Nederlands grondgebied. Namens Nederland waren koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij de herdenking aanwezig. Het weer, steeds meer bewolking met in het noordoosten kans op een bui. Het is 14 tot 19 graden. Morgen en zaterdag is het nog iets frisser dan vandaag, hooguit 17 graden. Met vooral morgen veel wolken en vaker buien.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 I'm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 De en daarvoor helemaal van veen. En dit is uh, Veldhuis en Kemper. Als ik jou zing, dan heb ik een mooie stem. En door de stilte stilte vallen, lijk ik opeens dat rem. Jouw batterij van zoveel vrienden maakte mijn reten hip. En als jij jezelf wegcijfert, krijg ik een ego-trip. Ik vind jou niet zo bijzonder. Bijzonder, maar mezelf des te leuk En interessant naast jou, ik ben je allergrootste fan. Want naast jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken. Jij bent rustig, geen dat maakt mij gepassioneerd. En naast jou simpel voor of tegen. Blijf ik genuanceerd. Jouw verlegen doen en laten. Maak mij heel amicaal. mijn naast jouw magere salaris. Krijg ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder. Bijzonder, maar zelf des te leuk. En interessant naast jou. Allemaal. Ik ben jouw allergrootste wel. Want als jou ben ik de beste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 en ik des te leuker. En interessant naast, naast jou, Ik ben het jou mijn grootste ver. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, fijnste, fijnste, slimste. En de aller allerleukste die is. Ik... Schuiltuin en camperwaarde. Blijf de leukste de Het liedje dat heet Bijzonder. Ik ben de leukste. Ja, ja. Maar nou, dat kan niet, want dat ben ik. De leukste. Maar dat ben ik gewoon. Ja. <laughs> ja, laat ik ook eens een duit in het zakje doen. Wat? Maar het is wel een leuk liedje trouwens. Heb de hele wereld al gezien van even na tot bij de polen? Chris Hof. En Amsterdam. Dit is Nederland. En Amsterdam. De zeven wereldwonderen misschien maar niets kan tippen naar de polen.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 Hand uit Wa Maar ik vind het gewoon een lekker positief liedje... over het landje waar we in wonen. Hij is enig. Ja, hij is ja. leuk. Chris Chrishoff heet de man en het liedje en heet... Goeie dit goeie is Nederland. ZFM Luncht presenteert...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 ja, je kunt ook gewoon rechtstreeks via, via CFM's antwoord. Uh, want het is een eigen vacature deze week die we erin gooien. Want uh, Hela had niks. Uh, CFM, die deze, of CFM uh, had deze week uh, niks uh, voor ons. Dus nou, dan vullen we maar weer eens een eigen vacature in. En uh, Dolly gaat even uh, in het kort vertellen wat wij graag willen. Bij dit programma en andere programma's. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Uh, uh, wij zijn namelijk op zoek hier bij uh, ZFM Zandvoort naar mensen die de redactie willen komen versterken. En dat betekent dus dat je de uh, binnenkomende post behandelt, uh, uitprint, of, uh, daar wat mee doet of doorstuurt. En uh, inhoudelijk voor de programma's uh, zorgen voor de nieuwsvergaringen. En we hebben dan natuurlijk ook op vrijdagmiddag... altijd het programma Zandvoort draait door. En ook daarbij kunnen wij iemand gebruiken... die gaat helpen met het uh, bemiddelen tussen de artiesten... Uh, die uitgenodigd worden voor dat programma... en alles daarvoor uh, gereed maken. En uh, ook uh, te zorgen voor de gasten die wij uitnodigen. En uh, het lijkt ons dus uh, prettig als... Iemand dat zou willen komen doen. Die ook veel Zandvoortse, bijzondere Zandvoorters vooral kent. En uh, ja, nou dat is eigenlijk zo'n beetje wat die functie inhoudt. En uh, tot nu toe doe ik dat in mijn eentje. Maar ik zou het heel fijn vinden als ik daar één of twee collega's bij krijg. Zodat we het werk een beetje kunnen verdelen. Ik um, doe het niet helemaal in eentje. Dat... <laughs> <laughs> niet? <laughs> Klein beetje. Ja, ja. Oké. Okay. Maar goed, <laughs> uh, uh, in ieder geval, als je geïnteresseerd bent om uh, dat te doen, lijkt het je leuk? Heb je daar zin in? Neem dan contact op met, uh, ja, met wie eigenlijk? Nou, het kan via, ja, via een Facebook site, je... hè? Ja. Het. ja, gewoon op Facebook. -site. Je kan uh, contact opnemen met mij persoonlijk via de Facebook: uh, www.facebook.com/slash Dolly en uh, het kan dus ook via www.facebook.com slash Zandvoortluncht. Ja. Je kan een uh, privéberichtje achterlaten, mag ook zo. Uh, je mag ook een brief sturen, dat mag ook. En dat moet dan naar, uh, gestuurd worden naar de Tolweg 10A. Weet jij het, uh, het, uh, het, uh, de postcode uit je hoofd? Nee. Nee hè, dat weet ik ook even Dat weet ik ook niet. Nee. Nou, mag ook komt, hij, komt gewoon aan hoor. Tolweg Tina komt wel aan. Ja, dat is ook wel zo. Dan ietsje langer doet hij erover. Maar... Ja, nou. En je kan natuurlijk op postcode.nl zo kijken wat de ja. postcode is. En anders, is anders is uh... gewoon digitaal. Dat, dat werkt ja. het snelst. En gewoon via pb'tje op onze, onze Facebookpagina. Of uh, op de Facebookpagina van, uh, van CFM zelf. Kan ook. Daar kun of je dat op. Uh, redactie. naar zfmzandvoort.nl juist juist dat is het e-mailadres nou. ik hoor heel graag van heel veel mensen dat ik nog kan kiezen ook in ieder geval je zit in een leuk team bij een, een leuke hoe noem je ja wat is dit organisatie hè ja. bij een hele leuke organisatie en waarin je nog uh, tal van andere dingen kunt leren en door kunt groeien dus reageer Redactie at zfmzandvoort.nl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 can hear. Ed oh, remember how you kissed me maakte een fotootje. Me home. Ja, hij maakte een fotootje. Fotografie heet het nummer. En, de regio. en uh, dat was Ed Sheeran dus zijn uh, Laatste single, nieuwe single van dat album X... wat zo langzamerhand helemaal uitgemolken is qua single. Ik denk dat er alles wat erop staat intussen als single is uitgekomen, maar goed. Eh, Verzat wordt in de regio. Ja, nou, dat betekent natuurlijk het regio-nieuws met Dolly. Ja, zo yes, so is dat. Goed, een uh, update van het regionale nieuws van 18 juni. Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw opgeschrikt door autobranden. Eerst ging een voertuig in de Albert Verwijlaan in Noord in Vlammen op... en vlak daarna stond een auto in een straat achter de woning van burgemeester Bert Snijders in Lichtelaaien. Exact een uur nadat er een auto aan de Albert Verwijlaan in Haarlem Noord in Vlammen is opgegaan, was het dus weer raak. Dit, uh, dit keer was er een auto vlak achter de woning van de burgemeester van Bert Snijders van Haarlem. In de meester Lottelaan stond een Volvo Stationwagen in Lichtelaaien. De woning van de burgemeester heeft extra beveiliging gekregen... maar toch kon er in de buurt een wagen in brand worden gestoken. De brandweer heeft het vuur geblust... en agenten hebben een jerrycan in beslag genomen... welke in de omgeving is aangetroffen. De straat is afgezet en de politie gaat ook onderzoek naar deze autobrand doen. En ze gaan onderzoeken of de twee autobranden iets met elkaar te maken hebben. En daarnaast wordt gekeken of het iets te maken heeft met de brand eerder toen de auto van de burgemeester in brand werd gestoken. De politie heeft drie tips binnengekregen over die brand. De gemeente Haarlemmerlieden-Sparenwoude is straks niet meer. Daartoe is dinsdagavond in de raad unaniem besloten. Met pijn in het hart, maar in het belang van de gemeente. Er wordt nu gezocht naar een geschikte partner om mee te fuseren... Ook het CDA, dat als enige partij tegen het opheffen van de gemeente was, stemde uiteindelijk toe. Het college gaat volgende week al in gesprek met buurtgemeenten om de beslissing uit te leggen. In september volgt een update van de plannen. Voor de kustgemeenten is er nog steeds alle ruimte om IJmuidenver als beste locatie voor het plaatsen van windturbines in Den Haag op de politieke agenda te houden. De Eerste Kamer wil voorkomen dat goede alternatieven voor windturbinevelden op zichtlocaties voor de kust nu al worden geblokkeerd. Het uit het zicht gelegen veld Eijuiden Ver, waar de gekustgemeente voor pleiten, is zo'n alternatief. Dit bleek duidelijk uit de behandeling van het wetsvoorstel windenergie op zee op donderdag 16 juli, dinsdag, sorry, dinsdag 16 juli, jongsleden, door de Eerste Kamer. Kijk, nu heb ik een leesbril en die staat gewoon op mijn hoofd. Even op het mijn is niet jullie, maar juni. Ja, juni. Ja, ik moet gewoon mijn brilletje opzetten. Er ja, toch die bril op, mens? Hij staat gewoon op mijn hoofd en nu staat hij op mijn neus. Oh. Ik, ik beloof nu verbetering. Oké. Okay. Ja. Komt in je personeelsdossier hè, Dit. Ben je dat weten? Nou, ik vind het prima. <laughs> Werkplein Zuid-Kennemerland en Eimond op de Zeilsingel nummer 1 te Haarlem... is op dinsdag 23 juli gesloten vanwege een studiedag. Noteert u het, want u kunt zich daarom die dag niet melden voor een bijstandsaanvraag. De volgende dag bent u weer van harte welkom. De inschrijving voor het 11e Oude Halt straatvoetbaltoernooi is weer geopend. Komende vrijdag zullen jongeren die geboren zijn in 2003 tot en met 2008... weer uit gaan maken wie zich een jaar lang straatvoetbalkampioen van Zandvoort mag noemen. De inschrijving kost 3 euro en dat bedrag gaat in zijn geheel naar het goede doel van dit jaar. Het goede doel dit jaar is de stichting Kinderen naast Kinderen... die zich bezighoudt met onder andere het verzorgen van sportkleding voor de kinderen in de binnenlanden van Suriname. 3 euro is dus het minimum, maar alles wat je bij familie, vrienden of kennissen op kunt halen... is uiteraard ook erg welkom. Ook oude, maar niet kapotte sportkleding is dan bijzonder welkom. Zorg dat je wel op tijd bent ingeschreven, want per leeftijdscategorie... zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je alleen maar inschrijven per persoon... en je kunt dus niet aangeven met wie je het toernooi zou willen spelen.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 Bij een aanrijding met een auto is een motorrijder gisterochtend in Haarlem ernstig gewond geraakt. De bestuurder moest op straat worden gereanimeerd. De man reed rond kwart voor zeven over de A. Hofmanweg richting de Oudeweg... toen hij hard moest remmen voor een auto die vanaf de andere kant de weg overstak... richting een bouwwinkel. De man viel en ramde de auto. Omstanders schoten te hulp en ambulancepersoneel moest later de man lang reanimeren. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt op deze donderdag af en toe. Maar er zijn ook wolkenvelden. En vanmiddag is er kans op een bui. De wind waait uit het noordwesten... en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6... En de temperatuur die gisteren steeg naar 20 tot 22 graden... wordt vanmiddag niet hoger dan een graad of 16. Vanavond is het meest droog met geregeld zon... maar komende nacht neemt de bewolking weer toe en ook de kans op buien. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen schijnt slechts af en toe de zon... want het draait voornamelijk om veel bewolking... en er valt regelmatig wat regen of een enkele bui. De noordwestenwind waait weer matig tot krachtig en de temperatuur wordt opnieuw niet hoger dan een graad of 16. Al dus Rico Schreuder. Dat was het weer. Ik zou willen, je bent alles voor mij Geef mij al, ik wil één zijn met je Mijn plaats is hier bij jou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 Wil ik dichter bij je zijn en ik wil voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn, niet te veel voor mij, van jou, Jij. En daarvoor hoorde u. Uh, George Ezra met uh, Barcelona. He, die man die reist wat af. is van Budapest naar de Barcelona. Nou. Maar uh, hij heeft niet de lef hoor. om naar Amsterdam te komen bijvoorbeeld. Dat doet hij niet. Hier is de Dijk. Niet de lef. We waren erbij en we keken eraan. Zagen het gebeuren, het begaan. We waren we waren te druk, met het bevaken van ons eigen geluk We meen het te beter, het komt alweer goed Maar we hadden de ballen niet, niet te lek, niet te moed We waren mijn we dachten nou en die is niet van ons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 Was dus dat is niet te let. Ja, dat weet ik. J.H., je lijkt op iemand. Ja, brood, ik weet niet wie, maar goed. Maar ik het warm van de Een beetje aan je toon, meid. Maak je niet zo vaak. Hey. Je moet niet zo doen, zomaar ga je zo doen. En ik luister niet te lang naar die dingen van je, ja, waarom zou je zo doen? Doe eventjes een klein beetje gewoon, meid. Mij krijg je niet kwaad.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 J.H. of zo. En je lijkt op iemand. Nou ja, oké, okay. fijn dat je dat zegt. Uh, ik sta nu weten op wie, maar goed, dat maakt niet uit. Dit is. Uh... Afterglow. Nou, dan moet je dat wel netjes doen. Natuurlijk. Dan moet je niet zeggen, dit is. Uh... En dan verder niks meer, natuurlijk. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Hè. Dat kan je natuurlijk niet maken in zo'n programma. Dus, uh, dit is Corsus. En dat is een nieuwe single. En die heet. Walk on water, glow no. I don't need a hand in the flame for me to know if you see Tegenover twee te klagen De volgende plaat is voor jullie Misschien laxeert het een beetje Je weet maar nooit Ja, dus, uh, ja oké okay. Nou Exception Dharma for one Is dat. Ja, met het nummer van de eerste LP. En een beetje wrang is dat... Uh... Maar alles wat u hier gehoord heeft er nog maar één in leven. is. Dus dat is Rob Kruisman. En de rest is allemaal uh, hemel, zoals dat heet. Er is helemaal niemand meer van in leven. Huub van Kampen, Koor Dekker, uh, Peter de Leeuwen, Rijn van der Broek... Rick van der Linden. Allemaal uh, zijn ze boven. Goed, nou, dit was uh, Zee lunch voor vandaag. Namens en heren, morgen ben ik er uiteraard weer om 12 uur... Uh, morgen om tien uur natuurlijk weer uh, Watertoren Sport he, met Henny Ruckert. Ben ik er ook bij? Ja, gezellig. Nou, ik moet weer vroeg op, morgen. Nou, we gaan uh, verder naar de daverende donderdag. Met meteen Matchbox Live. Met het eerste uur 60 jaren muziek. Stop want wat je moet met die oude meuk hoor, oh, oh, oh. Dat, is muziek. Dat is muziek voor gepensioneerde man. Ja. Goed, en daarna de, de, de, de, de muziekboer van live met Hans Wassenaar. Vanavond Alternative FM. En natuurlijk app en live. Dus het is weer een lekkere donderdag op CFM. Dolly, bedankt hoor. Graag gedaan hoor. Zou je nou te zwaaien eigenlijk? Ik kreeg, uh, ik kreeg net een opmerking dat ik uh, vandaag niet meer zwaai. Maar ah. daarom denk ik, ik zal maar even Oh, je, was, je wilde even tante Hanni zijn. Ja, ik, ik, ja, ja. ik verwende luisteraars zo. Ach, ja, ik, wel ik, ik zwaai naar ze. Nou, zwaai maar, zwaai maar ja, even. Kusjes. Nou, loven. zo kan hij wel weer. Ja. Goed. Ik snap ook niet waarom Willem-Alexander niet met mij getrouwd is. Ik kan ze nog lekker zwaaien. Ik wel. Ja. Um, Hij snapt het niet wel. <laughs> ik snap het wel. Maar het is zo'n begripvolle en, en, man. Ja, ik ga het niet zeggen, maar ik snap het wel. Uh, goed, dames en heren, uh, hartelijk dank voor uw uh, uh, luisteren en zo. En uh, uh, we zien u, uh, ik zie u, morgen weer. Zo is of, dat. althans, zien. Nou ja, misschien. Ja. U mij wel, ik u niet. <laughs> Als je me zwaait. Hij me zwaait, ja. Ja. Nou, dag, tot dag, morgen. Allemaal.